Enkele honderden Feyenoord-supporters hebben op het trainingscomplex van de club in Rotterdam de spelersbus opgewacht na de nederlaag tegen Ajax. Ze roepen om het vertrek van coach Jaap Stam. De politie en de ME waren volop aanwezig, supporters gooiden met vuurwerk, bier en rookbommen. Feyenoord verloor vanmiddag in Amsterdam met 4-0 van Ajax.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 Santa Rosa werd twee jaar geleden ook al getroffen door bosbranden. Toen werden duizenden huizen verwoest en kwamen meer dan twintig mensen om het leven. Bij de parlementsverkiezingen in de Duitse deelstaat Turingen lijkt Die Linke de grootste partij te zijn geworden. Het zou voor het eerst zijn dat de democratisch-socialistische partij de grootste wordt in een deelstaat. Volgens prognoses krijgt die linker 30% van de stemmen... de rechtspopulistische AFD 23%. Dat is bijna twee keer zoveel stemmen als bij de vorige verkiezingen in 2014. De uitslag is een tegenvaller voor de bondskanselier Merkel. De regeringspartijen hebben het in Turingen slecht gedaan. En dan het weer. Vannacht kan er een buitje vallen. Morgen op veel plaatsen enkele bui, maar ook zon. Er staat een zwakke wind en het wordt 12 graden.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 That ain't right. No. Ja. Laatste HP van The Egyptian Lover. Genaamd 1985. Dan hoorde je het nummer The World Keeps Turning. Dat was een uh, samenwerking met Nucleus. Je kent het nog wel van de Wiki Wiki song Lekkere, nou, zeg maar, no-school electro. Want uh, de plaats is gere gereleased in november. Ja, november 2018. Ja. En deze dame was er al veel In motion. In motion voor Frida Payne. Oh, oh, oh, oh. van de disco af, inderdaad. Richting de funk en soul met deze Frida Payne. In motion op uh, Sutra Records. Oh, yeah. We zijn inderdaad in motion. Tot 12 uur. Hier bij de Downtown Dance Show. Met heerlijke 12 inches. Wat bekende. En wat minder onbekende. Minder bekende, sorry. Wat meer onbekende bedoel ik. Dus deze plaat van Infinity. We kennen hem misschien wel. Pick Me Up. Maar als je deze hoort, de achterkant, don't stop dub. garage house uh, van uh, Affinity, deze plaat. Pick me up, rock me down, stop. Ik dacht, nou, voor vanavond pakken we eens hier de B-kant. De down, stop, dub. Het is weer wat anders. kijk je op het forum. je kan je ook aan deelnemen. De VIP Lounge. Dansradio.in. Ik zeg goedenavond, stip. Gezellig aan dat je erbij bent. Leuk. Hadi Loes. Dank voor je reactie. We doen inderdaad elk weekend ons best om een uh, mooi programma neer te zetten. Met uh, wat mooie, snelle platen. En zo ziet het uh, deze week ook weer uit hoor. Want oh, kijk eens wat hier staat allemaal. Amsterdam Funky Funky Roof Sand Roo. Radio Speciaal voor stip deze plaat. Heb je ruimte? Jazeker heb ik ruimte voor deze plaat van de Arabian Prince. Even zijn eerste plaat die hij inderdaad uitbracht samen met NWA, de Panic Zone. We are, we are, we are, we are, we are, we are, we are, we are, we are, we dat je het weet, uh, trouwens. Deze plaat van de NWA samen met de Arabian Prince. Dat was inderdaad de Panic Zone. Dat was heel even afgeleid, uh, trouwens. Dat was de eerste plaat van de NWA. Uh, die werd uitgebracht samen met uh, Dr. Dre. ECE. En inderdaad, de Arabian Prince, uh, MC Ren en DJ Yella. Je kent ze misschien wel van de World Class Wrecking Crew, inderdaad. En inderdaad, bij uh, N.W.A. gingen ze wat meer op de, de rap. De gangster rap. Ja. Ik sta net even te kijken, met deze plaat. Er zat een behoorlijk uh, stukje stof tussen. Ja. Dit is de eerste twaalf inch van Alexander O'Neill. We bracht er nog uit onder de naam Alexander. Dit is 1982. Do you dare? Burning, burning. Your lips are 1982. Do You Dare. Dat duurde inderdaad drie jaar voordat hij het pas doorste. Want toen in 1985 kwam zijn eerste album uit. Alexander O'Neill. Dus een een mooie productie van Jimmy Jam, Terry Lewis, Flytime Productions. En de rest, dat weten wij. Dat wist hij toen nog niet in 1982, maar dat het een grote ster zou worden. Ja, dat is het inderdaad gebleken. We richting half elf en half elf betekent op zondagavond bij de Downtown Dance Show tijd voor een old school mix. Met een naar Ferry Maats Soul Show, toen de tijd met de Bond van Doorstarters. Het zijn toch de tijden waar we mee zijn opgegroeid. In. De Godfather zit in een uh... heerlijke uh, ruststand uh, momenteel in uh, de tropische orde. Lekker in Bonaire. En wij gaan er weer eens lekker voor zitten. 12 minuten, old school mix, hier bij de Downtown Dance Show. Als je cassette er ik klaar klaarstaan. of stream rapper tegenwoordig, ga er maar voor. Hij is weer lekker voor deze week. In het kader van de door de regering beschikbaar gestelde zendtijd voor de Downtown Dance Show.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 De mix van 27 oktober 2019. Is? Amsterdam's original. Yeah. Yeah. The Jam of Amsterdam Dance Radio. A special thanks to DJ Crash voor de inzending van de mini-mix. Loes zit een tijdje met een plaat in haar hoofd waarvan ik denk dat ik weet welke je bedoelt. Tenminste, dat hoop ik, Loes. Dat hoor ik zo direct al van je. Pure Energy uit 1983 samen met Lisa Stevens. Ze maakt in hetzelfde jaar samen met Hot Streak de plaat Body Work. Maar dit is samen met Pure Energy the love game. <middels> Ik hoop dat het een goede is. Ik ken hem niet uh, zoveel andere velen met, uh, met Love Game uh, erin. Uh, ik had nog een andere in gedachten uh, van Peter Brown. Maar dat is weer een andere titel trouwens. Dus... Deze van Pure Energy en Lisa Stevenson in 1983 komt er heel dichtbij in de buurt. En is inderdaad volgens mij ook in de tijd van, uh, van Delta in Nijmegen. Dus wie weet. Dit is de plaats speciaal voor Loes. De Love Game. The love game. En als we nou toch aan de verzoekjes toe zijn... Ja. Wat pakt die ze eruit, die breuking. Eens de volgende keer dat je afspreekt met Berry de Bruin... moeten we maar eens afspreken, breuking. Dat heb ik al een keer gezegd, maar dat moeten we een keer doen. Ook jij hebt een hele collectie in je hoofd. Mijn god. Ook leuk om deze weer eens te horen, inderdaad. MC Chief. Samen met Sexy Lady. Dat is voor mij het deuntje van de. Hoe heet Een beetje van beton met uh, Fading Away. Heet ze nou? Zie ik bij de naam, of de chief en fast relief. release. So don't just stand there in a day. sexy lady, be bon, bon, fears and fears. sexy lady, hey what it is. in the Indian Drive, Everybody in the TV world filling the vibes Then the chief got up He started to dance So if you wanna rock, this is your chance so A dude jumped up, he did the smirk He rocked the planet Mars and the planet Earth He started to spin, and he started to break So this like a DJ, I started to take I grab a bow and arrow, my friend said no Just take the mic And rock this show like this, y'all Like that, y'all I'm looking for the beef, where's that, y'all? See, I've got the beef, yes indeed And I knew home was what you need No other young ladies can compare, and if you see my beef, stop and stare your back, spent on your head. I'm looking for the beef. I've got the bread. I'm cruising around in my new Maserati. If I didn't come to jam, no, I didn't come to party. and If you want to rock until the early light, somebody say, "All right, all right." I like I'll hypnotize. I'm guaranteed to make your nature rhyme. Right on to the floor and give the party what we have in store. See a straight A student turn into a thief. Now he's walking around looking for the beat. Always living his life behind the bars. Whatever the reason, whatever the cost. Now out of jail, on probation. is a Mac act a tracksuit, sensation. This like that, and that's the way it is. When he has hers and she's got his. not the home of the mama, but the home of the beat. I'm the sexy lady and I am the G. Rap. You know I meant no harm, say I went to war, won the battle. Now I'm back home to tend my cattle. See, I gave my beef. The number one brand, so my name can be known all over the land. I like a pure beef paddy without the cheese. That's all I need to put my mind to these. You see, here's the beef, it's pure grade edges. So listen up home, but to what I said. I'm a real cow girl with a mean dog snap. Champagne carrying that's that time. And if you wanna rock with me and the teeth, let us hear you say, Where is the beef? Where's the beef? Out. I'm the man with the plan, that's your command, yeah, to turn it out. I got the key to your city, I got the key to your heart, I got the key to your motor that I'm sure I can start. Like this yo, like that yo. I'm looking for the beef, where's that y'all? I've got the body all so fine, I like might I'll blow your mind. Klassieker uit uh, Miami. MC Chief. Samen met Sexy Lady. De Beef Box uit 1984. En ik hoorde hem net al inderdaad aan de duintjes. Deze duintjes van deze plaats zijn inderdaad uh, gepikt zeg maar. Door Will to Power. In hun tweede twaalf ze. "It's Gonna Rain uit 1988. Door uh, Bob Rosenberg. Bob was een DJ. En... Verwetten wat op dat hij inderdaad in 84 deze plaat veelvuldig heeft gedraaid, en gelijk moest denken aan die deuntjes van ah, die neem ik mee voor mijn plaat. Goede keuzebreuking: deze MC Chief en sexy lady met de Beef Box. van Amerika gaan we naar de United Kingdom. Dit is een uh, plaat inderdaad, voor uh, zo'n dag zoals vandaag. Waarvan ik meekreeg, uh, vandaag is het schoonmoedersdag. Mijn god jongen. He. Het komt uh, zoals uh, gewoonlijk overgewaaid uit Amerika. De dag van de schoonmoeder. De vierde zondag van de maand oktober. Zo ook deze 27e. Nou, vooruit dan maar. Doe maar eens gek de second image. Star. You're a star. Voor alle schoonmoes zeg maar.